8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur. Vanavond opnieuw veel atletiek. Onder andere Daphne Schippers in actie op de 200 meter. En hockey, de Nederlandse vrouwen tegen de Britse. Eerste nieuws van NOS. Dorold Megens.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 Met later vanavond bezoek van bronzen zwemster Marleen Veldhuis. En zeiler Pieter Jan Porsma. Ook aandacht voor spijker-topman Victor Muller. Die eist 2,4 miljard van General Motors. En natuurlijk aandacht voor Occupy Frankfurt. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zand. Eerst nou, naar het hockeystadion Gerard de Grote Nederlandse Vrouwen spelen tegen Groot-Brittannië. Inzet, de eerste plaats in de pool. We hebben het er net al even over gehad. Nederland kan zich een gelijkspel tegen Groot-Brittannië permitteren. Groot-Brittannië is overigens vandaag al geplaatst... omdat China punten verspeelde tegen Japan, heel onverwacht. Zodat beide ploegen al wel zeker zijn van de half finale, Maar wie wordt er één en wie wordt er twee in de afdeling, in de groep? Dat is de inzet van vanavond. Nederland speelt tegen Groot-Brittannië altijd moeizame wedstrijden, hoor. Er werden in Argentinië bij de wereldkampioenschappen... twee jaar geleden ook ge verrast eigenlijk door de Britse vrouwen die Nederland toen uit een, uit een topplaats van het toernooi speelden. Nederland is tegen Groot-Brittannië altijd in een moeilijke fase van, van, van een toernooi. Dat zijn altijd lastige tegenstanders, zeker voor zo'n tribune hier. Het stadion zit weer vol met Britse toeschouwers. Je hoort ze op de achtergrond als de Britten in balbezit zijn. Kate Walsh is de speelster van Groot-Brittannië die het meest opvalt natuurlijk. De aanvoerster brak haar kaak een paar wedstrijden geleden... En dat werd allemaal weer een beetje bij elkaar gezet en geplakt en zo. En ze speelt gewoon weer mee vandaag op weg naar die halve finale. Ze laten niets aan het toeval over, de Britse vrouwen. Ze hebben zich helemaal gefocust op een finale plaats van dit hockeytoernooi. En ze zullen Nederland ook duidelijk maken vandaag. Daar ben ik van overtuigd dat ze wel degelijk een kans hebben zijn... voor een hele hoge klassering in dit vrouwenhockeytoernooi. Nederland speelt inmiddels zes minuten tegen Groot-Brittannië en het is 0-0.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 Ja, het stadsbestuur in Frankvoort wilde dit kamp na tien maanden gewoon weg hebben. Omdat het eigenlijk helemaal geen demonstratiekamp meer was, vonden ze. Er zat namelijk van alles in. Daklozen, drugsverslaafden en zelfs Roma-families. En het was er ook nog eens ongelooflijk smerig. Er liepen ratten rond, overal lag afval. Kortom, de hygiëne liep nogal te wensen over. Ja, kijk, het kamp had eigenlijk vooral nog een symbolische functie. Want het was het allerlaatste Occupy-kamp van Duitsland. En dat wilden de paar actievoerders die er nog zaten zo lang mogelijk in stand houden. Ja, dus gedemonstreerd werd er eigenlijk nog maar amper. Ja, nee, inderdaad. Als je ook kijkt naar wat er allemaal in het kamp zat. Wat ik net al vertelde. Er waren er ongeveer 40 mensen over. Uiteindelijk. En het aantal echte actievoerders was ongeveer 20, las ik. Dus nee, je kan niet zeggen dat ze nou nog een enorme vuist konden maken. Ja, de Duitse politie heeft het ontruimd. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, ze rukte behoorlijk uit uh, moet ik zeggen. Ze omsingelden het kamp eerst en uh, riepen de actievoerders toen één voor één op om te vertrekken. Nou ja, dat is afgezien van het duw- en trekwerk uh, toch uh, redelijk vreedzaam verlopen allemaal. Hoe hebben de activisten gereageerd op de, op de uitspraak dat er ontruimd mocht worden en de ontruiming daarna? Ja, die zijn boos, want de Occupiers wilden namelijk nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van deze rechter. En de burgemeester van Frankfurt had vorige week nog gezegd dat hij met ontruimen zou wachten tot alle gerechtelijke procedures doorlopen zouden zijn. En ja, daar heeft hij zich dus niet aan gehouden. En ook de linkspartij bijvoorbeeld in Hessen, de deelstaat waar Frankfurt te ligt, is boos, want zij vinden dat hiermee het recht op demonstreren is geschonden. Nou ja, de Occupiers hadden eerder al een ander plein in Frankfurt aangeboden gekregen om verder te demonstreren dan zonder tentenkamp. En dat hebben ze geweigerd. Ja, en nu komt er dus eigenlijk uh, een einde aan de Occupy-beweging in Duitsland. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja, ik betwijfel namelijk of het nog zin heeft voor die laatste actievoerders... om inderdaad tot het allerhoogste gerechtshof nog door te vechten... Uh, in de hoop weer een, een, een ergens een kamp te kunnen oprichten naast de Europese Centrale Bank. Daarvoor is het gewoon te klein geworden. Dus ik denk inderdaad dat hiermee een, echt een uh, einde is gekomen aan de Occupy's hier. Dank u wel, correspondent Tim de Wit. De Italiaanse snelwandelaar Alex Swartzer uh, mag zijn olympische titel op de 50 kilometer niet verdedigen. Het Italiaans uh, nationaal olympisch comité maakte bekend dat de atleet is teruggetrokken wegens doping. Om de groepswinst uh, hockey te Nederland, de, de vrouwen tegen Groot-Brittannië, Gerard de Groot. 0-0. Na een kleine negen minuten spelen met Nederland aanvallend begonnen in deze wedstrijd tegen Groot-Brittannië. Maar dat kennen we natuurlijk. Het zijn uh, verdedigende ploegen die ze altijd in het veld brengen. De Britse vrouwen. Al ze nu eruit komen. En dat doen ze dan uh, via die Cape Wolves die de bal op links geeft. En er komt in de Nederlandse de verdediging een probleem. Nee, daar komt geen probleem. De bal gaat over de achterlijn. Het was even zo'n uitval. En daar moet je rekening mee houden. De Britten trekken zich terug rondom uh, de eigen 23-meterlijn. Vangen daar de Nederlandse aanval op. Moeten daar storen. Storen niet rond de Middenlijn laat de Nederland ver komen. En dan is er aan de kant van Nederland, in de verdediging van Nederland, natuurlijk ruimte. En daar proberen ze dan van te profiteren met een lange bal, met een verre paas, om te kijken of daar wat te halen valt in de Nederlandse defensie, waar uh, Nederland nu uh, staat, uh, komt de hoge bal van uh, Kaja van Mazakker in de richting van Kelly Jonker. Kelly Jonker kan er niet aan te pas komen. De bal is uh, voor uh, de Engelse Kullen, Christa Cullen, die uh, ook niet goed weet wat ze ermee moet doen. Nou, Nederland is nu weer terug gegroepeerd rond de eigen 23 meterlijn, wachten ze tot de Britse vrouwen iets gaan durven. Iets gaan durven in de aanval, maar voorlopig ziet het daar nog niet naar uit. Wind and fire and love goes on uit 1981. Gerard Groot kijkt naar Nederland tegen Groot-Brittannië. 14 minuten bijna gespeeld. 0-0 is nog de stand. En Nederland speelt op dit moment met z'n tienen. Omdat uh, Kitty van Malen een speelster van Engeland, Richardson, Helen Richardson, onderuit haalde. En dat was een beetje onhandig. Dat zag er... Uh, onhandig uit. En de scheidsrechter dacht dat het expres gebeurde en stuurde haar voor twee minuten naar de kant. Het stadion vond dat ook. De hoon kwam op die Kitty van Malen terecht, zegt nou, nou nou nou nou, wat gingen ze een keer. Maar goed, Nederland moet wel door met tien mensen tegen elf Britse vrouwen. Doet dat met een 0-0 stand in een fase dat Groot-Brittannië één keertje slechts over de middellijn is geweest en Nederland voortdurend, ik zeg voortdurend aanvalt in de richting van het doel van, van Groot-Brittannië. Want Groot-Brittannië is de ploeg die onder druk staat. Groot-Brittannië is de ploeg die moeite heeft om het spel te maken. Groot-Brittannië is ook de ploeg die hier verrassend al eerder van China verloor in het toernooi. En dat was heel onhandig natuurlijk, want daardoor leek het erop dat de laatste wedstrijd tegen Nederland voor hun de beslissende duel zou worden om de halve finale binnen te halen. Maar gelukkig werkte China dit keer mee en verloor van Japan, zodat Groot-Brittannië opgelucht kon ademhalen en het lastige duel tegen Nederland, de nummer 1 van de wereldranglijst, dat lastige duel met, ja, met een gerust gevoel tegemoet kon gaan. Want ze wisten dat ze in ieder geval in de halve finale stonden van het hockeytoernooi. En dan gaat het natuurlijk in eerste instantie bij die hockeytoernooien van de Olympische Spelen om. Bij de laatste twee komen van je groep, dan sta je in de halve finale. Dan begint er een nieuw toernooi en dan begint de strijd om de medailles pas echt. Nederland eh, tegen Groot-Brittannië. Niet echt in de problemen geweest. Groot-Brittannië, nu misschien daar eh, via Richardson, maar dat gaat ook weer niet goed. Aanvallend is het gewoon niet sterk wat de, Engel Engelse laat wat de Britse vrouwen laten zien. Het is een, een ploeg die eh, gebaseerd is op... Eh, Hardheid, felheid en geconcentreerd hockey. dat kunnen ze wel. Maar inventiviteit en creativiteit, dat zit niet in het team. Dat heeft Nederland wel, zodat Nederland ook voor dit duel toch de grote favoriet is. Hij is de man die misschien wel het meest te benijden is uh, hier in Londen. En Andy Houtkamp die zit avond aan avond in dat prachtige atletiekstadion te kijken wat er allemaal gebeurt. Andy, wat staat er vanavond op het programma? Uh, mooie dingen. We zijn nu al bezig met het uh, polstok hoogspringen bij de vrouwen. Een uh, relatief jong onderdeel op de Olympische Spelen. Pas in 2000 voor het eerst uh, aan het programma toegevoegd. Toen was het Stacy Dragula, de Amerikaanse die met 4,60 meter de Olympische titel binnenhaalde. En in 2004 en 2008 was het natuurlijk Elena Isinbayeva die het uh, uh, goud voor zich opeist. En nu ook weer de grote favoriet is. Ze moet nog uh, gaan springen, maar ze wacht altijd heel lang. Misschien wel tot uh, 4,65 meter bijvoorbeeld. Uh, uh, terwijl de anderen al op 4'30 en 4'45 zijn ingestapt. Dat uh, doet ze expres, zodat ze zo min mogelijk poging hoeft te doen. Maar het kan wel eens verkeerd uitpakken ook. Ik kan me herinneren aan mijn eerste Olympische Spelen in 92 in Barcelona. Toen Boepka, de grote favoriet, dat ook even zou doen. Maar uh, drie keer op zijn aanvangshoogte afsprong. En dus uh, uh, geen medaille, zelfs niet uh, verder kon. Uh, dat kan dus ook zomaar gebeuren met favorieten. Wat hebben we nog meer? De 200 meter. Euh, nou, niet helemaal met Daphne Schippers. Die doet aan de 4x100 mee nog. Maar ze euh, heeft ook de meerkamp gedaan. Dus geen Daphne Schippers. Maar verder wel euh, de groten der aarde op dat gebied. Allison Felix bijvoorbeeld. Euh, Zilver 2004-2008. En de Olympisch kampioenen van 2004-2008. Euh, doet ook mee. Dat is euh, Veronica Campbell-Brown. En ook de Olympisch kampioenen op de 100 meter... zal op de 200 meter starten. Euh, Shelley Fraser-Price. Dat zijn de eerste paar onderdelen. Het kogelstoot is net begonnen voor de vrouwen. We hebben nog de 400 hoorden finale bij de mannen. En het sluitstuk van vandaag is de 400 meter bij de mannen. Zonder Amerikanen, maar met twee Belgen. De gebroertjes Borrelé. En dat is nog een tweeling ook. We hebben een gast op de redactie en Robert Meder is bij haar. Robert. Kleine correctie. Ik zit niet op de redactie. Oh. Ik sta voor het heilige der heiligen. Dat is de Olympic Club. Daar mag ik niet in. Er mogen alleen uh, uh, ja, de mensen die echt wat uh, gepresteerd hebben. of uh, wat betekenen binnen uh, de, de Olympische beweging. Uh, Esther Vergeer is er zo een, vijfvoudig Olympisch kampioen. Ben jij een beetje aan het warm draaien voor de Paralympics? Nou ja, dat, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Ja, ik, uh, ik ben hier samen met Ernst de Jong. en ik mag hier alvast eventjes wat opsnuiven, wat proeven. en wat inspiratie op doen. Uh, 29 augustus, dan zijn de of is de opening van de Paralympische Spelen. En dan mag ik aan de bak. Ja, je, je mag weer aan de bak, dat zeg je ook. Hoeveel spelen zijn dat voor je? Dat worden de vierde spelen. Ja. Ongelooflijk. Ja, het is echt uh, ja, het is ongelooflijk en ongelooflijk gaaf voornamelijk. En uh, ja, ik kan niet wachten, moet ik zeggen. Het is wel heel leuk om andere sporters uh, bezig te zien en op televisie uh, het alles mee te maken. Maar uiteindelijk is het het allermooiste aller, aller als je gewoon zelf uh, mag knallen. Ja. ja, je bent rolstoeltennister voor, de mensen, voor die drie die onder een steen vandaan komen en niet weten wat je doet. Uh, kan je herinneren wanneer je voor het laatst verloren hebt? Nou herinneren is een groot woord, maar ik weet nog wel de datum, of in ieder geval het jaartal. 2003, februari 2003 in, uh, in Sydney. Dat was mijn laatste verliespartij, in de single. Ja. Um, uh, nu deze Spelen. Je bent, heb ik begrepen, ook al in het Olympisch dorp geweest? Nee, ik ben nog niet in het Olympisch niet. dorp geweest. Nee, nee, nee, ik ben alleen op de, nou ja, bij de Olympic Park en bij de venues. Daar ben ik wel geweest. We dus zijn op uh, Wimelden geweest, we hebben hockey gezien, uh, jumping hebben we net gezien. Dus ja, op veel verschillende venues ben ik wel geweest, maar nog niet in het dorp. Was je eerder al op de, op de Spelen geweest? Ik ben, um, in mei hadden wij een testevenement voor de Paralympische, het testevenement voor het Paralympische tennis. Dus toen ben ik op het stadion en op de banen geweest... waar tennis straks gehouden gaat worden. Ja, maar ik bedoel, eigenlijk meer ben je ooit bij andere Olympische Spelen geweest... behalve dan de Paralympisch? Oh ja, ik was ook in Athene en ik ben ook in uh, Peking geweest. Uh, dus, dus daar was ik ook altijd al wel ja. eventjes uh, komen kijken. Ja, ik vraag het hierom, omdat heel veel sporters... Uh, die uh, uh, nu niet meer sporten uh, en nu hier komen... Zich dan pas realiseren hoe groot het evenement is. Dat, dat je dat van binnenuit je helemaal niet realiseert. Nee, dat klopt. Als je eenmaal, eenmaal als sporter in het dorp zit. en je bent bezig met je eigen prestatie. heb je echt geen idee wat er allemaal bij komt kijken. En dat, daarom vind ik het juist zo leuk om. Ja, toch wel dit soort kleine korte bezoekjes te doen. Omdat je dan. Ja, dan hoef je daar straks sowieso niet meer bezig, mee bezig te houden. En je krijgt toch wel een idee qua sfeer en qua vibe. wat hier allemaal uh, wel niet gebeurt. En dat is onwijs gaaf. Ga je singelen en dubbelen? Ja, ik ga beide evenementen ga ik doen. Ja, Want ja, de vorige keer deed je dat niet volgens mij, die dubbel. Of deed je dat wel? Ja, ik, was toen wel, ik had wel uh, ja, beide uh, single en dubbel gedaan. Alleen bij de single had ik dan goud en bij de dubbel had ik zilver toen. Ah ja, kijk aan. Um, um, worden dit je laatste spelen? Want het houdt een keer op. Of, of bij jou niet? Nee, ja, tuurlijk houd ik het een keer op. Uh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat dit mijn laatste spelen gaan worden. Uh, maar vier jaar vind ik wel heel erg lang. Dus uh, eigenlijk vond ik het antwoord wat Ed Bos gaf, vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Ze zei, ja, waarschijnlijk ga ik 2016 niet halen, maar never say never. En ergens in, uh, tussen nu en vier jaar zal ik dus uh, de handdoek in de ring gooien. Ja. Maar wanneer dat is en met wat voor evenement dat is, dat, uh, dat weet ik ook nog niet. Nee, maar stel nou het geval dat je... Uh, het kan gek lopen in het leven, een keer zilver haalt in het enkelspel bijvoorbeeld. Dan kan ik me voorstellen dat je toch die ambitie hebt om dan toch nog in vier jaar door te gaan, om toch dan af te sluiten met goud. Zo zit je wel een, denk ik, een beetje competitief in elkaar, of niet? Ja, nou, dat klopt. wel. Ik ben wel inderdaad heel erg competitief ingesteld en ik wil ja, natuurlijk eigenlijk uh, afsluiten met het hoogst haalbare. En dat is natuurlijk een aantal jaren al uh, aan de hand, zeg maar. Um, ik zie zilver niet als een moment van, uh, nou, dan ga ik zeker door. Um, ik denk ook dat het heel erg ligt aan, aan hoe de wedstrijd verloopt of, of, of hoe ik me voel. Of, uh, tennis blijft echt een heel erg leuk spelletje. Dus ja. ik, uh, ik ben er wel een beetje verslaafd aan, dat klopt. Ja. En je bent er ook helemaal klaar voor, je, trainer uh, Sven Groeneveld. Hè? En je, ik heb begrepen dat je ook een nieuwe stoel hebt. Ja, klopt. Uh, nieuwe stoel en die, die heb ik samen ontwikkeld met de twee bedrijven. En dat is uh, ja, echt een onwijs gave stoel. En ik denk wel een nieuwe ontwikkeling in, uh, in het rolstoeltennis. Wat is de nieuwe man? Nou, voornamelijk dat je helemaal... Ik zit gegoten in een soort van kuipje. Um, dus mijn knieën en mijn onderbenen kunnen nu nergens meer heen. En voorheen probeerden je dat vast te streppen met, met klittenband en zo en dan hadden je benen altijd nog bewegelijk. Uh, die waren nog bewegelijk. En verloor je dus heel veel energie daardoor. En die energie verlies ik nu niet meer. Ja. Um, dus ik kan beter slaan en preciezer slaan, harder slaan. Um, dus dat is wel iets uh, ja, unieks. Speel je ook op Wimbledon? Wij hebben normaal gesproken uh, wel een dubbeltoernooi Wimbledon. Tijdens Wimbledon. Maar nu de Paralympische Spelen worden gehouden in een ander stadion. Dus je mag niet tennissen op Wimbledon? Uh... Nee, je nee, mag niet. Is niet vervelend? Nou, ik moet misschien eerder zeggen, ik hoef niet. Want weet je, nee, is, dat klinkt heel gek, um, maar rolsteltennissen op gras is best zwaar. Nee. Um, en zoals ik al zei, Wimbledon spelen we normaal gesproken alleen maar dubbel. En ik heb nog nooit gesingeld op uh, gras. Dus dat is geen goed idee om dan daar het grootste evenement in de vier jaar daar dan maar te houden. Maar waar wordt het dan wel gehouden? Uh, er is een specifiek stadion uh, gebouwd. Het ligt tussen het hockeystadion en het Olympisch stadion in. Uh, en dat is hardcore. Dus wij zitten in, uh, zeg maar, uh, ja, in, het, in het middelpunt van het Olympisch uh, Park. Mm. Op hardcore. Dus hoe, hoe, hoe beter wil je het hebben? Ja, dat is ook prettig. Want dan kan je bij wijze van spreken... rol je zo je bed uit uh, naar de baan. Het is om de hoek. Klopt. Het is echt heel erg dichtbij. Dus dat is wel fijn. Ja, ja. Nou, hartstikke veel succes. Wat ga je nog zien uh, op de Spelen? Nou, dit is eigenlijk mijn laatste avond hier. Uh, wat heb je gezien op de spelen? We hebben de dames hockey gezien, jumping heb ik gezien, wimbledon finale gezien. Gisteravond atletiek met Usain Bolt. Dus uh, ja, mijn trip kan echt niet meer kapot. Vanavond, uh, vanavond vliegen we weer naar huis. Heel veel succes hè? over een, wat is dat, twee weken? Hè? Ja, klopt. Uh, 29 augustus is de openingsceremonie. 1 september is mijn eerste wedstrijd. Ja. Nou, We zijn erbij met Herman van der Zand, dus die ga je nog wel zien. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dat klopt, dat klopt. Uh, baanwielrenster Kirsten Wild die staat na de eerste dag van het Omnium zevende in de tussenstand. Wild kende een goede start met de vierde plaats op de zogenoemde vliegende ronde. Op de puntenkoers werd ze zestiende en de afvalrace beëindigde ze als vijfde. Gio Lippens sprak met haar. Kirsten, hoe heb je de eerste dag beleefd van dit Omnium? Nou, ik uh, was vooral heel blij met het begin met de vliegende ronde. Reed ik echt een uh, green PR, dus ik denk dat het gewoon een heel goed begin was. Maar Toen reed ik de puntenkoers en... Uh... Ja, daar heb ik toch wel wat kostbare punten laten liggen, vrees ik. Wat mis jij daar? Mis jij op dat moment toch even die explosiviteit om net even op het juiste moment mee te springen? Ja, ik denk achteraf gezien dat ik misschien een verkeerde versnelling heb gekozen. Ik had gekozen op dezelfde versnelling als hier in de Wereldbeker, maar die reden toch een stukje harder. Dus ik had denk ik gewoon een tandje zwaarder moeten doen. Maar ja, dat vooraf maak je een keus. En ik was er eigenlijk wel van overtuigd dat dat de goede was. Maar ja, als je het overnieuw zou mogen doen, ja, misschien zou ik dan uh, een tandje zwaarder kiezen. Maar ja... In zo'n uh, puntenkoers. Hè. Op een gegeven moment dan zie je gewoon ook wel aan je dat je het idee van ja, het komt er ook niet meer uit. Nou, meestal is mijn tactiek uh, voor de eerste sprint gaan. En dan, uh, ja, dan even zien of ik, uh, hoe het loopt bij de volgende sprints. Meestal sla ik een sprint over doe ik de derde sprint weer mee. Ja, ik kwam bij de eerste sprint gewoon echt te kort. Ik, ik schrok er een beetje van. En, uh, ja, toen, toen, moesten de, ja, toen reden ze daarna weg. En eigenlijk bleef hij hele, hele wedstrijd een beetje achter mezelf aanfietsen. Heb je dat eerder zo meegemaakt? Ja, één keer eerder op het EK. Maar... Ja, de... Toen pakte ik nog wel wat puntjes en nu kwam ik gewoon elke sprint net te kort. En Dan, ja, dan word je een paar keer vijfde, maar ja, dat is nul punten. Dan kun je net zo tiende worden en niks doen. Vertel eens, hoe gaat het dan in jouw hoofd? De afvalkoers je wel weer heel sterk. Ja, het heeft ook geen nut om erbij te blijven zitten natuurlijk. Je weet gewoon dat het weer verder gaat en het is een meerkamp, een omnium. Dus ja, je moet je, ja, je, moet je gewoon herpakken en weer doorgaan voor het volgende onderdeel. Want je zag gisteren ook, die Henson die valt. En hij werd volgens mij bijna de laatste in de afvalkoers ja, en hij wint wel. dus ja, ik moet denk, Je moet denk niet blijven zitten, want ja, dan is het sowieso verloren. En met wat voor ambitie ga je nou die tweede dag in? Nou, ik ga natuurlijk proberen alles van te maken. En, uh, je weet het nooit. En, uh, er is nog niks verloren natuurlijk. Hè? Die 500 meter tijd dat is normaal gesproken niet helemaal jouw ding. Hè? Je moet het normaal gesproken van de eerste dag hebben. Ja, ik moet het inderdaad van de eerste dag hebben. En, uh, ja, meestal kan ik de, dag, uh, de schade op de tweede dag wel aardig stellen of uh, beperkt houden. Nou, ja, ik ben het gewoon even moeten zien. En uh, ik ben wel vooruitgaand 500 meter, maar waarschijnlijk de rest ook. Maar ja, ik ga het wel zien. Baalde jij afgelopen zondag niet dat je niet gewoon in de wegkoers zat? Ja, ah, natuurlijk is dat wel even moeilijk, maar ik heb natuurlijk wel een keuze gemaakt. En uh, ik heb vorig jaar na de wereldbeker hier gezegd van, uh, ja, ik ga me gewoon volledig op de baan richten. Dus ja, dan, weet je, ik wist dat het zou komen. En uh, nee, ja... Ik vond het mooi dat Marianne wint en uh, hoe ze daar reden was echt fantastisch. En... He, want daar deel van uitmaken, dat lijkt ja. me geweldig. Ellen van Dijk bijvoorbeeld, ja. die zich echt de long uit het lijf rijdt. Ja. ja, dat is leuk natuurlijk. Ik bedoel, deel uitmaken van een winnende ploeg, ja, dat, dat geeft altijd moraal natuurlijk. Maar ik heb gezien dat die meiden het ook zonder kunnen. Dus ja, nee, dat uh, was mooi om te zien. En hier moet je het gewoon in je doen, dat is ook mooi. Is ook mooi, ja. ja het is dan jammer dat het niet lukt, maar... of nog niet. Maar... Morgen weer een dag. Morgen weer een dag en ik ga proberen alles eruit te halen en dan uh, zullen we het zien. Inderdaad, we gaan het zien. Kirsten Wild was dat. We gaan even kijken bij het hokje natuurlijk. Nederland tegen Groot-Brittannië. Niets meer op het spel behalve dan plek 1 of plek 2. Geert de Groot. Het zou toch nog wel eens belangrijk kunnen zijn voor Nederland... dat ze hier in ieder geval dat puntje weghalen uit deze wedstrijd... om Argentinië eventueel te kunnen ontlopen. Het is niet veel wat uh, Groot-Brittannië hier laat zien. Het publiek is uh, rustig geweest, maar nu hoor je ze weer een beetje. Nu hoor je ze weer een beetje omdat uh, uh, Alex Danson op rechts probeert aan te vallen... maar de Britse vrouwen zijn meestal niet langer dan een seconde of vijf à tien in balbezit. Dan neemt Nederland weer over. en Nederland heeft het voorlopig ook even op een uh, laag pitje gedraaid, hoor, het aanvallende spel... Dan gaan ze de bal achterin heen en weer schuiven. En dan staan er vier uh, Britse speelsters een metertje of twintig, uh, dertig daar vandaan te kijken. Hoe de Nederlandse verdediging van links naar rechts de bal schuift. En er is niemand, maar dan is dan ook helemaal niemand van die Britse vrouwen die daartussen wil springen. Die wil proberen om een opening te forceren. Ze spelen laf hockey op dit moment. Defensief laf hockey. Wachten misschien op dat ene kleine kansje. Op die ene kleine strafcorner die dan komt om eventueel te scoren. En verder timmeren ze het achterin helemaal. Helemaal dicht. Helemaal dicht tegenover Kim Blammers. Die nog geen mogelijkheid heeft gekregen. En nu gaat de bal via de Nederlandse stick over de achterlijn. En dan is het een corner voor Groot-Brittannië. Ze zijn een beetje in de buurt van de Nederlandse cirkel gekomen. Wordt dat gevaarlijk? Dat wordt niet gevaarlijk. Omdat uh, Van de Geffen eruit verdedigt. En dan in Nederland uh, in de verdediging moet op rechts. Omdat ze Geffen de bal heeft ingeleverd. Komt de bal in de cirkel. Wil nu proberen een corner te forceren. Ja. En dan zeg je het. Uh, dan voorspel je het dat ze daarop wachten. Die Britse vrouwen. Gewoon heel leep aan en dat een bal heel hard op iemand zijn voet schieten... dat hij niet meer op kan springen, in dit geval Kitty van Malen. En dan levert dat de strafcorner op. De eerste strafcorner van de wedstrijd. Nederland heeft er ook al een gehad. En dat uh, levert er niks op. En dan gaan de Britse vrouwen met elkaar praten. Gaan ze met elkaar overleggen hoe ze dat gaan doen. En zet uh, Joyce uh, Sombroek, de kiepste van Nederland... De, herm, de helm nog maar eens uh, recht en uh, op het hoofd de oranje helm die ze heeft. En zetten de Nederlandse vrouwen dik ingepakt. Ook met een uh, maskertje voor om die ballen... Uh, daar, als die daarop terechtkomen, dat het allemaal niet zoveel bloederige wonden gaat geven. Dat is al een paar keer gebeurd in dit toernooi. En gaat Groot-Brittannië de eerste strafcorner nemen. Is het Cullen die dat gaat doen? Is het Cullen die dat gaat doen? En dan komt die bal, komt die strafcorner, komt Cullen, komt Cullen. En die gaat erin! Het is ongelofelijk! Het, je voelt het gewoon aan. Nederland heeft de wedstrijd totaal in handen. En dan wachten die Britten met hun tweede aanval in uh, die eerste helft. Wachten ze op die corner? En dan is Kullen daar, en dat kan ze wel hoor, die corner enzovoort. Groot-Brittannië leidt tegen Nederland met 1-0. E het is bijna half negen, tijd voor de hoofdpunten van het Nieuws van NOS. Doorald Megens. De curatoren van DSB eisen 20 miljoen euro van oud-directeur Dirk Scheringa. Curator Schimmelpenning bevestigt een bericht daarover van RTL Nieuws. De curatoren stellen Scheringa persoonlijk aansprakelijk... omdat er volgens hen sprake was van wanbestuur. Curatoren hebben beslag gelegd op twee huizen van Scheringa... en ze willen het spaargeld dat hij op een rekening bij het DSB had staan... niet aan hem terugbetalen. Scheringa had nog zo'n zes ton op een DSB-rekening staan... die hij als schuldeiser nog terug wilde. Na tien maanden is er een einde gekomen aan het Occupy-kamp in Frankfurt. De politie heeft het kamp bij het gebouw van de Europese Centrale Bank ontruimd. Het stadbestuur van Frankfurt wil dit rommelige kamp weghebben. Activisten hadden nog geprobeerd om de ontruiming via de rechter te voorkomen... maar die vindt kamperen in stadsparken tegen de regels. En de Olympisch kampioen snelwandelen van Peking kan zijn titel op de 50 kilometer in Londen niet verdedigen. De Italiaan Alex Schwazer is door zijn Nationaal Olympisch Comité teruggetrokken. Volgens de Italiaanse pers is de snelwandelaar betrapt op het gebruik van EPO. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De kernwoorden van dit half uur zijn hockey, saap, erben en atletiek en die houtkamp. Ik krijg net een berichtje. Er was vanmiddag een atleet... Uh... Taufik Maklufi. Dat is een 800 en 1500 meter loper. Die liep vanmiddag in de series van de 800 meter. En uh, hij had zich al geplaatst voor de finale van de 1500 meter. Het is sowieso al uniek dat je zoiets doet. De 800 en de 1500 meter. Dat is eigenlijk niet normaal. Hij gebruikte die 800 eigenlijk om een beetje de start te oefenen. Uh, de serie. Hij liep uh, ook 300 meter en stapte toen uit. Is daar na aanleiding daarvan uh, gedisqualificeerd ook voor de 1500 meter... Dat was vanmiddag. Maar er is uh, nogal veel uh, geprotesteerd tegenover die, tegen die belachelijke beslissing. En dus uh, heeft, uh, en dat is toch wel redelijk uniek, heeft men die uh, disqualificatie teniet gedaan. Dat is iets wat uh, niet al te vaak gebeurt. Een disqualificatie teniet doen. Uh, overigens uh, weinig uh, opbinding voor ons nog tot nu toe in het stadion. Uh, 200 meter series. Zonder grote problemen voor de, uh, zeg maar de favorieten tot nu toe. Ellison uh, Felix en zo zijn allemaal gewoon door. 22. 2071 is een aardige tijd. Er was even wat opwinning. Omdat op een meter of 20 van mij vandaan een man zit die dit jaar 70 wordt. En aardig kon zingen de afgelopen, ik denk wel 55 jaar. In een, een redelijk bekend bandje, de Rolling Stones. Mick Jagger is hier aanwezig. Uh, hij wordt een beetje afgeschermd. Uh, ik probeer een foto van ja, hem te ik maken. Ja, ik heb je een gedaan. foto? En, <laughs> Twitter, <en> Twitter. <laughs> ik heb er eentje gemaakt en ik heb hem inderdaad. Het is een beetje een onduidelijke. Hij heeft een petje op en dan wordt steeds afgeschermd door allerlei mensen. Ik heb er eentje op Twitter inderdaad gezet. Ed uh, Andy Houtkamp. En dan uh, moet je daar maar kijken. Maar, uh, Zet dan eens even zijn naam erbij, Andy, wie het is. <laughs> <Ja>. <laughs> en een pijltje. <laughs> heb ik gedaan, heb ik gedaan. Hij heeft een witte pet op, dus. Uh, <laughs> maar die is hier. Uh, toch wel weer grappig, zeker. Even kijken bij het uh, hokje Nederland op achterstand. Tegen de veldverhouding in, zoals het dan zo mooi heet, Gerard. Ja, absoluut. Het is ongelooflijk. Maar het hoort nou eenmaal bij het hockeyspelletje. Je voelt zoiets aankomen. Dat die Britse vrouwen daarop mikken dat ze jagen op zo'n corner. Als ze maar in de buurt van de cirkel komen, dan gaan ze niet voor het doelpunt, dan gaan ze niet voor de veldkans. Dan gaan ze niet wat Nederland altijd wel doet, Kim Lammers zoeken. Omdat hij het balletje er makkelijker in kan prikken. Nee, Dan zoeken ze meteen een voet op van een van de Nederlandse speelsters. En dan krijgen ze een strafcorner. En dan hebben ze die geweldige kullen. Die ook dit keer die strafkorner gewoon kansloos langs Joyce Sombroek in de veldkans. En Groot-Brittannië leidt dus tegen Nederland met 1-0 nog 2,5 minuten gaan. Dan is het rust en dan kan Max Kaldas eens weer even gaan praten met zijn vrouwen om ze te vertellen hoe ze door die defensie van Groot-Brittannië heen moeten komen. Want zo lukt het absoluut niet. De auto Spijker eist 2,4 miljard euro van General Motors. Zo maakte topman Victor Muller vandaag bekend. General Motors had volgens hem het faillissement van Saab kunnen voorkomen. Dat heeft telefoon nu Robert van de Oever. Die schreef samen met Maarten van der Pas uh, het boek Spijker, een dollemansrit. Goedenavond. Goedenavond. Bent u verbaasd over deze aanklacht? Nou, enerzijds ook weer niet. Want het is weer typisch iets voor Victor Muller om iets te doen... Uh, waar eigenlijk niemand op rekent of wat niemand aandurft. Want het is nogal wat. 3 miljard dollar eisen van een voormalige partner. Uh, een zakenpartner. En dat doe je niet zomaar. Hij heeft kennelijk gedacht dat hij de kans van slagen heeft, maar... We moeten nog maar zien of dit wat gaat worden. U zegt hij doet wel eens vaker gekke dingen. Nou de overname van Saab op zichzelf was ook al zoiets. Heel veel mensen dachten dat hem dat absoluut nooit zou lukken. Uh, daar was heel veel twijfel over. Maar uiteindelijk wist hij toch de deal te sluiten met zijn andere motors. En kon hij er met zijn kleine sportwagenfabriekje Spijker toch vandoorgaan met het veel grotere Saab. Dus dat was op zich ook al zo'n uh, deal, zo'n evenement waarvan iedereen dacht nou dat zal hem nooit lukken. En nu is het weer zo'n schijnbaar heel onwaarschijnlijke zet die die doet. Laten we er eens even naar gaan kijken. Want volgens Spijker, dat is van het voormalige moederbedrijf van Saab... heeft General Motors een deal tussen Spijker en een Chinese investeerder... Yangmen gedwarsboomd. Die Chinese investeerder, had die echt het faillissement van Saab kunnen voorkomen? Ja, die was van plan om daar behoorlijk wat geld in te investeren in Saab. En dat had inderdaad het faillissement wel voorkomen. Op dat moment, het is alleen wel de vraag of dat geld genoeg zou zijn geweest om echt nog voor de toekomst van vele jaren uh, uh, voldoende te zijn. Want de investering die nodig zou zijn geweest om Saab echt levensvatbaar te maken... om genoeg geld op tafel te brengen voor het ontwikkelen van nieuwe modellen voor de toekomst... Uh, dat was maar twijfelachtig of het daarvoor genoeg was geweest. Maar het faillissement had inderdaad waarschijnlijk wel voorkomen kunnen worden... als de Chinezen hun geld hadden mogen brengen naar Zweden. Ja. Uh, volgens Muller uh, had General Motors... Opzettelijk uh, de intentie om, om Saap richting een fa faillissement te duwen. Is dat ook u. Uh, denkt u dat ook? Nou, wat, wat Spijker zegt is dat. Uh... Uh, er concurrentieproblemen zouden zijn ontstaan. Dat kan wel kloppen, want General Motors heeft op dit moment... een vrij belangrijke partner in China... via welke het heel erg veel auto's verkoopt. Dat is een belangrijke omzet- en winstmaker voor General Motors. En die partner die ze daar nu al hebben... ja, die zit natuurlijk niet te wachten op een nieuwe concurrent... in de vorm van Saab dat via dat Chinese bedrijf Jongman ook de Chinese markt zou zijn opgekomen. Nu is het wel zo dat de verhoudingen dan wel een beetje scheef zouden zijn. Want General Motors is nu via zijn partner in China... vele malen groter dan Saab zou zijn geweest... als het de Chinese markt op had gekund. Dus ja, of dat nou echt zo'n vreselijke concurrent zou zijn geweest... voor General Motors, dat betwijfel ik. Nee, maar goed, uh, welke concurrent dan ook, uitgeschakeld is uitgeschakeld. Dat klopt, ja. ja. Um, um, heeft, heeft de, de Amerikaanse autofabrikant buiten de wet gehandeld? Wat, wat, wat Smijker zegt... Nou, buiten de wet is misschien een zwaar woord. Uh, er lag een overeenkomst, uh, de koopovereenkomst, zeg maar, tussen Spijker en General Motors over Saab. Hè, dus de afspraken waarbinnen Spijker Saab kon overnemen van de Amerikanen. Daar zitten een aantal clausules in. En wat Spijker eigenlijk beweert is dat General Motors niet gehandeld heeft... conform de clausules die in die overeenkomst van begin 2010 stonden... Uh, ja, dat, dat kan je zo uitleggen. Anderzijds kan je ook zeggen, ja, er was voor wat voor deal dan ook toestemming nodig van General Motors. Eh, en die kunnen ja zeggen of nee zeggen. Ja, en als ze nee zeggen, staan ze in zekere zin in hun recht. Dat hangt echt af van de kleine lettertjes die in die overeenkomst staan van begin 2010. We weten daar wel iets van, maar ook weer niet alles. Dus het is een beetje lastig te beoordelen of... Eh, General Motors nou inderdaad in strijd heeft gehandeld... met die overeenkomst van begin 2010. Wat, wat, wat zou dan eigenlijk de gedachtegang zijn achter die claim van, uh, van, uh, van Muller? 3 miljard uh, dollar, staat ook in geen verhouding tot wat, tot wat Saab nu, nu waard is. Wat, wat zou er achter kunnen zitten? Nou, dat bedrag heeft hij gebaseerd op wat de waarde van Saab zou zijn... als het nog had bestaan. Als het nog een gewoon lopend bedrijf was geweest... en als het nog gewoon uh, auto's had gebouwd en verkocht... Uh, alsof er niks aan de hand was... Uh, dat bedrag is wel aan de hoge kant. Uh, Victor Muller baseert het op, zeg maar, uh, niet het zaap van, van, van nu, het zaap, ook niet op het zaap van uh, 19 december 2011, maar een beetje over een paar jaar, als er zeg maar, al wat groei zou zijn gerealiseerd ten opzichte van het niveau van uh, 2010-2011. En... Uh, uh, dat is de 3 miljard zoals hij daaraan komt. Maar als we dan kijken voor hoeveel geld die Saab kocht... dus de, de waarde die we het laatst hebben gehoord, uh, die de onderneming had... begin 2010 kocht hij het voor 74 miljoen in cash... plus een uitgestelde betaling van 326 miljoen. Nou, dat is dan opgeteld ongeveer een 400 miljoen dollar... wat op dat moment zeg maar de waarde van Saab ongeveer was. En dan nu, 2,5 jaar later... 3 miljard claimen op basis van de oude situatie... plus wat zonnige toekomstvooruitzichten. Ja, dat is een beetje een imaginair bedrag, zou je ja, kunnen zeggen. Hij zet uh, hoog in, uh, laatste vraag. Uh, kijk eens in de glazen bol. Gaat het hem lukken om iets los te krijgen van General Motors? Nou, misschien wel iets. Want wat nog zou kunnen is dat General Motors helemaal niet zitten... Achter, wachten op alweer dat hoofdpijndossier Saaps. hadden er al lang vanaf willen zijn. Maar nu komt Victor Muller toch weer een beetje prikken met een rechtszaak... Uh, wat ik ook nog mogelijk acht is dat er misschien op termijn een schikking uitrolt waarbij General Motors zegt, nou hier heb je een bedrag en laten we dan alsjeblieft dit hoofdstuk afsluiten. Dan uh, hou maar een beetje geld uh, als we er maar vanaf zijn. Dat ja. denk ik dat ook nog zou kunnen. Goed, dan uh, heeft hij toch nog wat uh, om mee te nemen. Hartelijk dank Robert van de Oever, schrijver van het boek Spijker, een dollemansrit. Het hockey, Nederland groot, Brittannië en Gerrit de Groot. Rust in het Riverbank Hockeystadion in het Olympic Park en Nederland staat nog steeds achter tegen Groot-Brittannië die strafcorner van Cullen zo halverwege wat zeg ik iets over de helft van de eerste helft Nederland dus achter tegen Groot-Brittannië inzet van deze wedstrijd de eerste plaats in de groep en daarmee Waarschijnlijk Argentinië ontlopen. Helemaal zeker is het nog niet dat Argentinië daar eerste wordt. Dat zou ook nog Australië kunnen worden. Maar iedereen houdt rekening met de Argentijnse vrouwen, de wereldkampioenen. Dat die hier in de halve finale komen te staan. En dat zou dan gebeuren tegen het nummer 2 van de groep van Nederland. En op dit moment is dat, als de stand zo blijft, nog 35 minuten te spelen natuurlijk, is dat Nederland. Die staat nu tweede in de groep. En Groot-Brittannië zou eerste worden als het 1-0 of 2-1 of 3-1 wordt voor Groot-Brittannië. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars, op zoek naar verhalen voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ah, er is hij weer in de studio. Onze ja. speciale verslaggever, Erben Wellemars. Heel hey. speciaal overigens. Hoeveel pasjes heb je nu? Ik heb er heel veel. Ik kom ik, binnen, ik denk, wat heeft hij anders om zijn nek zitten? Ja, ik kan echt overal binnenkomen. Dat is ook een beetje wat, ik, wat een beetje mijn, het, mijn probleem is. Want je bent hier de hele dag maar een beetje aan het heen en weer reizen. Um, voor de mensen thuis natuurlijk, die, zijn natuurlijk, die horen al de radio... en horen alles maar vanaf verschillende, verschillende locaties. Maar wij moeten overal heen en weer reizen. En het reizen hier in Londen is best wel vermoeiend... Uh, uh, ik kom op mooie plekken, maar ik merk, ik mis ook heel veel, heel veel van de Olympische Spelen. Omdat ik eigenlijk gewoon de helft van de tijd gewoon ergens onder de grond zit. Dan ren ik weer van een ene meter naar een andere meter. Of ik moet naar een trein, of ik moet ergens door een park heen. Of ik ben op het Olympisch Plaza. Dan moet ik weer van, van event naar, ja, naar event rennen. Dit klinkt voor de luisteraars uh, uh, alsof je het heel zwaar hebt. Nou, ik heb... Het absoluut niet zwaar. Ik heb het echt fantastisch en daarom ren ik ook inderdaad de hele, de, de hele tijd. Uh, maar het is toch wel, uh, ja, je bent er toch wel druk mee. Gisteravond uh, ging je ook even rennen, want uh, je, je smeerde het meteen niet uit de studio, ja. want je moest, naar, je moest naar Usain Bolt. Hoe, moest, hoe, hoe, hoe was het? Nou, dat was echt fantastisch. Ik, mocht, ik had het voorrecht om naast Andy hout, hout, Houtkamp te zitten en ik zag hem ook uh, verslaggeving doen. Dat vond ik heel mooi om dat eens een keertje te zien. Hoe, hoe gedreven hij was en wat er uit zijn ogen spatten van energie. Hij zei tegen me ik, ik heb, ik heb ik heb ruimte omheen nodig, want ik moest soms echt helemaal losgaan. En hij ging ook echt los. Dus ik, heb, ik kijk nu heel anders aan tegen, tegen een verslaggever. Dat is ook absoluut de topsport. Het mooie ervan is op die perstribune, waar je dan gewoon kunt zitten, twee plaatsen links van mij, zat gewoon Carl Lewis. Die deed eigenlijk hetzelfde wat Andy, Andy ook deed. En dat was een enorme goede, goede vibe. Het was muisstil in het stadion. En dat komt dan in één keer die 100 meter. Nou, dat was echt fantastisch om daar gewoon bij te, bij te zijn. Wat ik wel leuk vond om, om, om er achteraf te, te zien is dat dan de Usain Bolt. Dat ook echt een, iemand is die ook echt overal de tijd voor neemt. Hè? We hebben Ranomi Chromi di Jojo gezien. Die dan uh, die wind goud En die wordt dan uh, meteen beschermd. Mag niet met de pers praten. Niet eens met de NWS. Omdat ze weer een volgende race, race moeten moet rijden. Nou, gisteren Usain Bolt. Bolt was gewoon ruim drie uur bezig om alleen al door die mix doorheen te, te, te, te, te, te, te, te komen. Iedere interview nam die keurige tijd voor. En hij wist waar ik ben ik ben een superster. Ik moet iedereen te woord staan. Want dat, dat, dat, dat, is, dat is belangrijk. Ja. Stel, stel nou dat jij op de plek van Edith Bos had gestaan. Hè? Ja. En je had die jongen die, die, die drie plekken naast daar stond... die die plastic fles ja. uh, richting uh, Bolt gooide... Wat wereldnieuws geworden is. Ja. Uh, zij gaf hem een duw. Wat heb jij gedaan? Ik had hem ook een enorme duw gegeven. Ja, ik, ik, ik, ik, ik ben... Normaal gesproken, het als je in de stadion bent en er gebeurt iets... dan wordt het altijd heel snel door camera's wordt het altijd gewoon weggedraaid. Ik ben ook de, de, de finale van de WK voetbal ben, ben ik bij aanwezig geweest. En toen probeerde ook iemand het veld op te rennen. Uh, maar dat, dat, dat, dat ziet dan niemand, maar dat wordt wel tegenhouden. Ik moest, ik, die heb ik ook nog een duw gegeven ooit een keer. Omdat ik dacht van ja, dat, dat, dat mag absoluut niet. Ik heb er zo'n hekel aan dat mensen in die sportarena daar de boel gaan lopen, gaan, gaan lopen verslieren. Want ze weten gewoon niet wat voor wat, ja, hoeveel, hoe, hoe belangrijk dat, dat is en wat voor moment je kunt, je kunt, uh, je, je kunt verstoren. Ik ben echt hartstikke knettergek. Uh -huh. Dat wil ik absoluut niet hebben. Wat ja. heb je gedaan vandaag? Nou, Just... Ik heb vandaag een, een, een, een eigenlijk omdat ik gisteren een hele. Ik ben natuurlijk bij de 100 meter geweest. Maar ik vond het echt een super emotionele dag. Bij, bij, de, bij de ouders van Dorian Verrijen. Verrijen Ik heb daar echt iets heel moois mee gemaakt. Ik was een beetje, moest me weer een klein beetje opladen. Dat heb ik op twee manieren gedaan. Ik ben uh, op een, met een prachtige manier. Want er zijn heel veel sporters die nu gestopt zijn. Hier in Londen. Die, die gaan ook leuke dingen doen. Dus ik heb op een speedboat gezeten met, met, uh, uh, met Henk Grol. Uh, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk, uh, Dex van Elmond. Ja, die gaan nu allemaal leuke dingetjes doen. Denk ik ga even met, met, met ze mee. Maar ik heb ook uh, heb mezelf laten verzorgen... omdat ik het gevoel heb dat ik iedere dag hier een marathon loop. En ik kwam de, de, de, de fysiotherapeut tegen van het Ethiopische team. Oh, ja, ik voel toch wel... Er zitten echt wel knobbels in. Dat is wel even nodig voor de, voor de tweede week, denk ik. Ja, inderdaad. Het is altijd daar. Als, ik ergens, als het ergens vast boven in mijn been er zit zo'n littekentje. En dan loopt het altijd vast. Er zit echt zo'n knobbeltje dan. Als je nog een keihard opduwt, duwt, dan gaat hij eruit. Ah, ah, ja, goed zo. Ja. Ja, oh ja, dat, dat, dat, ja. ja. Oeh, ja. Goed, is het nog dezelfde omvang als tijdens thuis het schaatsen? Nou, ze zijn wel een beetje slapper geworden. Weet je nu, hè. Ja. Tijdens de spelen. Zijn het echte marathonbenen? Schaatsmarathonbenen denk ik. Hè, nu. Schaatsmarathonbenen? Toch wel te dik, hè. Voor, uh, te gespierd voor uh, de echte marathonlopers. Huh? Althans, de Afrikaanse jongens die ik uh, nu steeds in handen heb... dat zijn, nou, ik denk, denk dat we de helft van de omtrek hebben. Dus jij, dus jij hebt al die superbenen, heb jij, die moet jij behandelen. Bekelen? Ja, ik heb niet zo bekelen. Die, uh, die behandel ik. Wat, wat voor een soort benen heeft, heeft hij? die heeft wel bijzondere benen. Die heeft de meest gespierde benen dan toch wel weer van, uh, van alle atleten die ik uh, behandel. Als je de benen ziet, zou die misschien wel meer type uh, ja, iets kortere 800, 1500 meter benen hebben. Als je gewoon kijkt naar, de, naar hoe het eruit ziet, dus iets, iets meer volume dan, dan de echte wat we van de marathon kennen. En de, en de 5 en de 10 wat je normaal gesproken ziet, die hele slanke ranke uh, bouw. Ja, even mijn andere been. Andere been, ja. Andere been ook loop je straks de bocht om steeds. Ah, ja, daar, uh, daar zit wat in, hoor. Ja? Ja, ja. Even, even knijpen. Ja, gewoon hard masseren. Mag je, mag je die Ethiopische ook altijd hard masseren? Ja, dat, nou, dus die zijn niet normaal uh, qua wat ze kunnen hebben. En wat, nee? ze, wat ze willen met de vuisten en dan... Uh, Vol de knokkels erin. Zijn er een paar die... Ja, de, Ongelooflijk. kan ik niet harder en dan en dan vertrekken ze geen spier ah, doe eens dan doe dan nee dit nee nee nee meen, meen je niet <laughs> en dan liggen ze heel relaxed nog op, nee. uh, ja nog één keertje ja en dan zitten ze mij oh. aan te moedigen van, uh, van van harder harder ja je bent zelfs daar gaan wonen. Dus je ziet ze altijd trainen. Trainen zij ook gewoon veel harder dan de, dan de Nederlanders? Ja, ik weet niet, niet of ze... Harder trainen. Ze trainen gewoon anders. De trainer die heeft een, een schema. Gewoon puur op basis van tijd en afstand. Uh, en in Nederland zijn we bezig met, met van allerlei randzaken. Waarvan ik denk... Of randzaken. Uh, de, alle technische... Je, je wil het op een volledig statistische manier. Alles uitrekenen hoe een lichaam het best te, te prepareren is voor een, voor een marathon. En in Afrika hebben ze... Uh, ja, ze, ze zijn heel simpel, ze staan op. Uh, de een eet wel voor de training, de andere eet niet. Tijdens de training gebruikt de een wel sportvoeding, de ander niet. Maar ze hebben gewoon een, een programma op basis van, van kilometers en tijd. Ja. En dat, dat doen ze gewoon. Dus het is een, uh, het is een iets simpeler, uh, maar gedegen plan, denk ik. Maar is het dan niet, want ik, ben, ik loop hier een aantal dagen rond... en in Nederland hebben wij een prachtig high performance center Weet je wat het is? High performance, zelfs dit in Papendal. Uh, nee, staan. dat hebben we zelfs ook hier, hier in, oh, okay. in Londen. We hebben een enorme sporthal met een prachtige apparatuur. Allemaal fantastische fysiotherapeuten, psychologen. Een heel team en een heel huis staat daar gewoon speciaal voor de Nederlandse, Nederlandse, Nederlandse atleten. Oh, Oké, okay, voor de Nederlandse atleten, ja. ja nee, hebben wij niet. <laughs> maar, uh, nee, kijk, het grote verschil is natuurlijk de hoogte. Hè. Daar. Uh... Ja. Daar komt het, uh, is het eigenlijk... is niet tegen aan te werken. Ik denk dat Mofara is uh, van, de Engelse, van het Engelse team. 5.000 en 10.000 meter atleet. Die probeert alles op kunstmatige manier zodanig aan te passen... dat hij uh, de, de Oost-Afrikaanse lange afstandslopers kan verslaan. Maar ik denk dat je niet de cultuur en de, en de, en de achtergrond en de hoogte kunt simuleren. En, en, dus het is een, een strijd die niet te winnen is voor Europa of Amerika, denk ik. Erwin? Ja, dat was de Ethiopische visio. Ja. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n boot als je gaat varen, behalve dat je gaat varen? Dat je zegt van ja, ze worden meegenomen op een boot. Maar... Ja, nou dan. dan, dan uh, hè, das, dat is natuurlijk de ontlading van de atleten. De muziek mag op 20. En uh, dan, dan, gaan, dan gaan de flesjes wijn open. En dat mag nu al in uw inviet allemaal. Ja, ja. Nee, maar ja. we gaan nu. We kijken, dat is, dat is een hele leuke dimensie nu. Want die is nu. En daar ga ik morgen ook, ook naar op zoek. Want uh, er gaan heel veel sporters. Die zijn nog bezig. Ja. Maar andere sporters zijn gewoon klaar. Die hebben vier lang getraind. En die willen eindelijk ook een beetje, een beetje ontladen. Dus die willen, willen andere dingen gaan doen. Dus uh, uh, ik wil morgen ga, ik, uh, heb ik een afspraak gemaakt met Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk... Dan gaan we eens eventjes, eventjes winkelen in, in Londen. Zitten die ja. nog in het Olympisch dorp? Die zitten allemaal nog in het Olympisch dorp. Maar dus was die dus dan van zo'n van, van boot afkomen en, en ze hebben, ze hebben, nee, ze, ze hebben plezier nee. gehad... ze hebben plezier gehad. Nee, Matcht dat, dat dan, is, dan wel met de mensen is, die er nu dat, nog in zitten? Dat is wel heel belangrijk wat, wat je daar zegt. Want er zijn wel bepaalde, bepaalde regels die zijn er nu in het, in het Olympisch dorp. Dat, je mag absoluut niet de voorbereiding van, van een andere atleet verstoren. Je hebt natuurlijk wel je eigen team. Dus de zwemmers zitten allemaal bij elkaar. Die zijn ja. allemaal klaar. Die zijn wel iets losser. De, de, de, de judoka's zijn, die zijn ook allemaal klaar. Henk Goel was een van de eerste klaar, maar die zei wel... oké, okay, ik ga nog steeds in dezelfde voorbereiding totdat de laatste judoka klaar is. Nou, die zijn nu allemaal afgelopen, dus ja, die zullen wel iets, iets los, losser worden... maar ze zullen nog steeds wel gewoon s'nachts daar slapen... en s'morgens bij, bij, bij het ontbijt gewoon aanwezig zijn... dat andere mensen gewoon in dezelfde structuur nog wel, wel, wel door kunnen gaan. Weet je wel zeker dat je met vrouwen wil gaan winkelen? Nee, volgens mij niet. Ik zou het niet doen? Nee. nee is vreselijk. Zou ik maar gewoon sport gaan kijken dan morgen? Zit je op een bankje te wachten tot ze eindelijk een bloedje ja, hebben vind gepakt? Ik ben erg benieuwd. Maar ik ga eerst vanavond even lekker naar beachvolleybal. Morgen atletiek, baanrennen. Dat ga ik zeker mee meepakken. En daarnaast misschien ga ik nog even opofferen. Ja, rot leven, joh. Een rot leven. Nou, wegwezen, hup. Naar het volgende evenement. Dag. Dag. Gaan wij, eh, dag. Gaan wij naar Andy Houtkamp in het eh, Olympisch Stadion. Ja, het Pols hoogspringen eh, nog steeds bezig. Lat ligt op 4,45 meter. 45. Daar zijn al 1, 2, 3, 4, 5 dames overheen. Uh, ook al een paar dames gesneuveld. En één is daar een opvallende van. Ik zei het al, als je je aanvangshoogte niet haalt, dan krijg je een, een metje achter je naam. Dat is No Measurement. En dat uh, overkomt Rogowska, Anna Rogowska, de wereldkampioene van 2009. Zij haalde 4'45, niet en ligt er dus uit. Uh, onze grote vriendin Elena Ismbayeva, prachtige sportvrouw. 5 meter 6 is het wereldrecord van haar. Uh, zij uh, is nog niet begonnen, zij uh, slaat nog steeds over en dat doet ook Jennifer Soer en Silke Spiegelberg. Dat zijn toch wel de grote kanshebbers voor een medaille. Maar ja, die moeten zo dadelijk wel die aanvangshoogte voor hun dan uh, weer gaan halen. Ook bezig het uh, kogelstoten, de Olympisch kampioenen, regeert Olympisch kampioenen, staat tweede, Valerie Adams uit Nieuw-Zeeland. Uh, en eerste staat uh, de wereldkampioen van 2005, dat werd ze toen al. Uh, een, uh, een pittige tante die je niet in een donker steeg tegen wil komen. 32 jaar bijna. Ostapchuk uit uh, Wit-Rusland, die staat uh, op dit moment eerste met 21 meter en 36 centimeter. De series 200 meter zijn aan het vorderen en is een uh, genot om naar te kijken, maar geen echte grote verrassingen. Een stukje bij jou vandaan in het hockeystadion speelt Nederland tegen Groot-Brittannië. Nederlandse vrouwen op achterstand, Gerard de Groot. Nog steeds. 1-0. Die strafcorner in de eerste helft van Christa Kullen, De enige echte kans die Groot-Brittannië kreeg. De strafcorner werd gewoon geforceerd uitgezocht. De voet van Kitty van Malen. Die voet van Kitty van Malen die die strafcorner voor Christa Kullen opleverde. En de treffer langs Joyce Sombroek die er niet bij kon. In de verste hoek laag. Goed bestudeerd natuurlijk. Dat hebben ze allemaal uitstekend voor elkaar hoor, die Britten. Ze hebben al overal videomensen staan. Ze hebben de laatste wedstrijden van de laatste twee, drie jaar... hebben ze allemaal op video staan. Die zitten ze allemaal te bekijken. Ze weten precies de zwakke plekken van de tegenstander. En Nederland heeft er gewoon moeite mee om uh, daar doorheen te komen. Om uh, waar te maken dat ze hier de grote kanshebber zijn voor de Olympische Gouden Medaille. Ze staan gewoon achter tegen Groot-Brittannië. Een verdedigende ploeg. Een ploeg die niet veel meer kan dan verdedigen. Een strafkornetje pakken en die er dan inschieten. Dat is zo'n beetje het spel wat Groot-Brittannië hier laat zien. Het is niet mooi, maar het is tot nu toe wel effectief. Want Nederland heeft er moeite mee. En Nederland staat achter met 1-0 na 7 minuten in de tweede helft. Dubbel feest voor de familie Bouwmeester gisteren en vandaag met de gouden en de zilveren medaille voor hun misschien wel aanstaande Britse schoonzoon Ben Ainsley. En natuurlijk voor hun dochter Marit Bouwmeester. De ouders van Bouwmeester die keken de laser radiaal race van Marit tussen enkele duizenden andere fans op een speciale locatie aan het water. Waar ook de gouden Dorian van Rijsselbergen nog even in het zonnetje werd gezet. Oké, okay, ladies and gentlemen, Dorian van Rijsselbergen van the Netherlands. Hoe is jouw dag gisteren geweest? Wat heb jij nog gedaan? Gevierd met je ouders? Uh, ja, we hebben lekker met de ouders een hapje gegeten. En, uh, ja, niet te gek, maar gewoon lekker ervan genieten. Oké, okay, good. And what about the rest of the Dutch team? You're to be now, obviously, you've got your medal race coming up, but after that, supporting them, cheering them on. Big Dutch Op het podium big big Dutch nog een huldiging bij yeah, het grote orange, publieksterrein uh, waar massaal gekeken wordt door Marit Jan van Rijsselbergen. Gaat kijken naar Marit Bouwmeester. are no Orange people, so, uh... Let it, let it here Mary, rip it up. Here we go. Nu mag er niets meer fout gaan. De Belgische stuurt omhoog. En het goud gaat toch wel naar China. Naar Li Chu uit Shanghai. Die ooit als zwemster begon en werd overgehaald om te gaan zeilen door haar coach. En dan Marit Bouwmeester uit Friesland. Ja ging Dat is alle voor goud. Maar um, ja, heeft ja, heb je al gezegd, uh, ik ga voor goud. Ja dat klopt.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 Nederland heeft er een zilveren medaille bij, na de gouden medaille van Dorian van Rijsselbergen. Een zilveren plak voor Marit Bouwmeester. Uh, ja, we hebben gisteren gezien dat het heel tricky varen is en dat links heel vaak goed was. Dus ik denk dat Marit gewoon gekozen heeft voor de linkerkant. En ja, die Chinese heeft gegokt en dat heeft uh, goed uitgepakt. Dan ging zij voor goud, ik zei het ook tegen uw man, uh, ja het is zilver.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 Het Nederlandse kamp heeft zich verzameld op de nood. Hij kijkt uit over het water en accepteert de zilveren medaille. Dorian van Rijsselberger praat met de BBC, de gouden medaillewinnaar van gisteren. En hem is vragen hoe hij er tegenaan kijkt, want Bouwmeester ging voor goud...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 Weet je iedereen een beetje gek maken, hè? zeker. Het moet gebeuren. Ja, de Orion van Rijsselbeek. En een bijdrage van niet uh, Niemeijer. Geert de Groot bij het hockey. Het is 1-1 geworden. Nederland gebruikte ook de strafcorner, de eerste in de tweede helft, om te scoren. Niet rechtstreeks door Maartje Pauwmer dit keer. Ze heeft er al vele, vele moeten laten lopen in dit toernooi. Het loopt gewoon niet bij de Nederlandse strafcorner. Maar er werd gekozen voor een variant. Terug op Naomi van As gespeeld, die de bal altijd aanschuift. En die tikte hem in het lege doel. Ik zei het, de Britse begeleiding van het hockeyteam... heeft alle beelden van de Nederlandse ploeg in, in bezit. In een bibliotheek zit, heeft alles in de gaten. Maar deze afgeschoven Konden. kenden ze niet of ze hebben er niet op gerekend dat deze gespeeld zou worden. Want het was wel heel, heel erg simpel, zoals die variant erin ging. De Nederlandse ploeg had hem kennelijk nodig, dus een variant om in ieder geval langs zij te komen om die eerste plek in de groep van Nederland vast te pakken. En Groot-Brittannië is daarna direct weer in de verdediging getrokken. Nederland zoekt de aanval, blijft de aanval zoeken, alhoewel er dan nu een Britse aanvalster over de middenlijn gaat komen en er ineens twee aanvallers ook nog voor de bal spelen. Maar de bal wordt verspeeld achterin en komt terecht bij... Uh... Kelly Jonker. En die speelt hem niet goed af. Die speelt hem niet goed af. En Nederland moet de bal aan de Britten laten. Dat was Eva de Goede die er niet aan kon komen. En nu moet Eva de Goede ook snel terug. Die wat aanval opgezocht. Samen met Kim Lammers. En dat leverde dus een balverlies op. Waardoor Groot-Brittannië nu via links de aanval opzoekt. Met Kaja van Maasakker in de problemen. Krijgt Van Geffen de bal er niet uit. Wordt van de bal gezet. Wordt hard gespeeld daar achterin. En Nederland krijgt de vrije slag. Nederland ...tegen Groot-Brittannië. In ieder geval weer gelijk 1-1. Goed, aan het einde van dit uur melden kunnen geven... ...dat de Rabobank-wielenploeg de Noord-Lars-Petter Noorthauk... ...voor twee jaar heeft vastgelegd. Hij komt over van het Britse Sky. Zijn voormalige mountainbiker. En hij is vooral goed op heuvelachtig terrein. Nou, die konden ze wel gebruiken. Tot zo, naar het nieuws van 9 uur. En dan gaat het!